En het wel met het NOS-journaal. De tbs van een vrouw van 42 is per onmiddellijk opgeheven... ondanks de angst van de rechtbank voor gewelddadig gedrag.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 In Amsterdam-West is aan het begin van de middag een waardetransport overvallen. De daders hebben geld buitgemaakt, hoeveel is niet bekendgemaakt. Op de Bos- en Lommerweg goten de twee of drie overvallers benzine over een van de transporteurs, meldt de zender AT5. Ze dreigden hem in brand te steken als hij niet zou meewerken, meldt AT5. De daders gingen er vandoor in een donkere Volvo-terreinwagen. Niemand raakte gewond. De stichting Hartpatiënten Nederland heeft dit weekend meer dan 50 klachten binnengekregen over het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. De klachten gaan niet alleen over de afdeling cardiologie, die is gesloten. Er zijn ook klachten over de afdelingen gynaecologie, interne geneeskunde, longgeneeskunde, dermatologie en kaakchirurgie. Ook vandaag stond de telefoon bij de stichting Hartpatiënten Nederland nog rood gloeiend. In zijn woonplaats Bergen is oud-schaatser en verslaggever Jorrit Jorritzma overleden. Hij deed twee keer mee aan het wereldkampioenschap Allround in 1966 en 67. In 1980 werd Jorritzma coach van de nationale sprintploeg. Later werd hij wielerverslaggever bij de NOS. Hij versloeg vijf keer de Ronde van Frankrijk voor Radio Tour de France. Jorrit Jorritzma was 66 jaar. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog. Morgen overdag weer veel bewolking met mogelijk in het noorden buien. Het wordt een graad of negen. Dit was het nos Journaal. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. De meeste fieders staan op de wegen bij Rotterdam. De fieders van 3 kilometer en langer staan op de A15 vanuit Europoort... tussen Rozenburg en Knoop in 7 kilometer. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Hardingswad Giesendam en Papendrecht 5... A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4, verderop bij Moordrecht 3. A27 van Utrecht naar Breda bij Lexmond 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 is alles, alles, alles, alles in it In tonic, guck in diesen Himmel wie aus Hollywood, Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt. Und wie uns die lila Wolken in die Nacht, wir bleiben wir, bis die Wolken wieder lila sind, wir bleiben, bis die Wolken wieder lila sind, bis die Wolken wieder lila sind, wir bleiben, bis die Wolken wieder lila sind. Kommt da oben, steht ein neuer Stern, kannst du den Seenbau.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 nicht schlafen ist so auch kein Auge zu das sonst gemeinsam warten ich für mich genau wie du Wir sehen go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 Gessen unser Tag wollen kein Stress, kein Druck, neben Zug, nog een Schluck von Tim Tonic, guck in diesen Himmel wie aus Hollywood, Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt Und über uns lila Wolken in die Nacht, wir bleiben wir, bis die Wolken wieder lila las nehmen, wir bleiben wir, bis die Wolken wieder lila lassen, bis die Wolken wieder lila las wir bleiben we, bis die Wolken wieder lila lassen. Heben, Jung en Ignorant, stehen dem Dach, teilen die Welt auf en bauen een Palast aus. Plänen en räumen, jeden Tag neu, den Geld gegen Probleme. Wir nehmen, was wir wollen, wollen meer sein, mehr sein als nur een Moment. Yeah, komm, nicht met grote Namen, die du kennst. Wir trinken auf, verlierer lassen, Pappbecher vergolden, feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken. Wir bleiben vor bis die Wolken wieder lila sind wir bleiben vor bis die Wolken wieder lila sind bis die Wolken wieder lila sind wir bleiben vor bis die Wolken wieder lila sind guck da oben steht ein neuer stern yeah. kannst du ihn sehen bei unserem feuerwerk oh. wir reißen uns um von ein fredener yeah. lass dich schlafen komm leben Beautiful. Make it since you've taken away everything and I